1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Nederlandse banken laten grote verschillen zien... bij het verduurzamen van hun beleid. In drie jaar tijd hebben alle banken al wel concrete maatregelen genomen... om bijvoorbeeld milieuvervuiling, mensenrechten schendingen... en uitbuiting tegen te gaan. Maar sommige banken blijven duidelijk achter. Dat stelt de eerlijke bankwijzer. Volgens de bankwijzer scoren ABN AMRO, Egon en Delta Lloyd... op veel terreinen zwak. En hebben ze daar vorig jaar ook weinig aan gedaan... Vooruitgang was er wel bij Friesland Bank, NIBC, van Landschot en ING. Verder stelt de bankwijzer dat het voor de klant nog steeds moeilijk is... om helder te krijgen waar een bank in investeert. De eerlijke bankwijzer is een samenwerkingsverband van onder meer Oxfam Novib... Amnesty International, de FNV en de Dierenbescherming. In Nieuw-Zeeland zijn 33 vrienden die voor de tweede keer zijn aangespoeld afgemaakt... Reddingswerkers hebben de dolfijnachtige doodgeschoten... omdat ze tekenen vertoonden van stress. De dieren lagen in de zon te verbranden en bloedden daardoor. De dieren hoorden bij een groep van 99 grinden die maandag aanspoelden. Vrijwilligers hebben ze tot twee keer toe weer in zee gebracht... maar een deel van de grinden spoelde opnieuw aan. Uiteindelijk werden 17 dieren gered. Het ledental van het CDA is het afgelopen jaar gedaald met ruim 4600... Volgens voorlopige cijfers heeft de partij ruim 61.000 leden. De daling werd voor een derde deel veroorzaakt door het overlijden van leden. 880 mensen zeiden hun lidmaatschap op omdat ze zich niet konden vinden in de koers van het CDA. De partij kreeg er vorig jaar 1100 nieuwe leden bij. Kort na het congres van zaterdag, waarin het CDA een nieuwe koers bepaalde, kreeg de partij 50 nieuwe aanmeldingen. Het CDA is van oudsher de grootste partij in Nederland qua ledental. Dan nog het weer, vannacht bewolkt, temperatuur rond het Vriespunt. In Groningen tot 5 graden aan de Zeeuwse kust. Morgen overdag bewolkt en regenachtig, bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edens. Welkom terug, bijna in het holst van de nacht. In het eerste uur heb ik gesproken met Maarten Haaier... directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving... over waar het met de Nederlandse natuur en het landschap naartoe moet... tot maar liefst 2040. In de tweede uur wil ik graag met u praten over uw leefomgeving. En ik vraag me af, wat levert de natuur in Nederland u op? En het kan van alles zijn natuurlijk, het kan rust zijn... Ruimte, frisse lucht van die hele simpele dingen, beweging. Maar ook wat, wat grotere dingen zoals schoonheid of verwondering over vergezichten, rivieren, beesten. En ook doet u bijzondere dingen in de natuur. Ik kom zelf niet heel veel verder dan lopen en fietsen, maar er is natuurlijk veel meer. Het Pieterpad lopen, parachutespringen op de Veluwe. Kanoen op de Lingen, ijsvogels kijken, burlende herten filmen. Onderwater fotograferen? Nou ja, ga maar door. En komt u dan verrijkt thuis als het goed is? Of uh, afgejakkerd en koud? Of bezweet en gelukkig? Wat levert de natuur u op? U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121. Of stuur een e-mail. casaluna.ncrv.nl En twitteren kan ook naar uh, hashtag Casaluna. Ik uh, ga beginnen met mevrouw Van Nuenen. Goedenacht. Goedenacht uh, en, en inderdaad met mevrouw Van Nien. Ik had van u de vraag gehoord wat de natuur zoal met je doet. Ja. Nou, De natuur uh, heeft mij altijd al veel gedaan, Want ik heb uh, destijds in Breda de natuurgidsencursus gevolgd van het IVN. Uh, u misschien wel bekend, maar dat is het leren kijken in de natuur. Mm -hmm. De kleine dingen ontdekken. En, nou, dat heb ik altijd met plezier gedaan. En door privéomstandigheden. in verband met ziekte van mijn man. ben ik er een paar jaar uit geweest. Yeah. Uh, dat het niet kon. En toen. mijn man is inmiddels overleden. En, nou ja, dan ben je behoorlijk van de kaart. En toen heb ik, ben ik elke dag naar de natuur in gegaan. Aha. Anderhalf, twee uur. Yeah. Eerst lopen, lopen, lopen, fietsen, fietsen. Maakt niet uit waar. En. Uh, tot ik daar weer de rust vond. In uh, een gegeven moment een kamer, gewoon een weiland. Weiland met uh, gewoon uh, boterbloemen. En uh, nou ja, dan ga je weer denken. En zo steeds weer uh, ja, ben ik toch weer bij mezelf teruggekomen. Dankzij de natuur. Ja, uh, steeds weer het nieuwe. En uh, uh, ja, het leren kijken. Ook ik, uh, met mijn kleinkinderen. En. Nou ja, mm -hmm. het zijn geen spannende dingen, net zonder waterduiken. Maar het zijn gewoon de kleine dingen van de vogeltjes die weer gaan beginnen. Ja. En de rijen die je ziet. Mm -hmm. Dus dat, doet, dat heeft mij veel uh, gebracht om het zomaar te stellen. En, woont u nog steeds bij Breda in de buurt? Ja, ja, ja. En, ja, ik ga ook nu echt niet meer weg. Nee, want op een gegeven moment dan hoor je ook in een bepaald soort landschappen zelf, hè? nu zo bereikbaar dat uh, ik denk, ja de, waarom zou ik verhuizen, He? het, het, je vergroeit ermee. Mm -hmm. Mag ik vragen wat voor de reden was dat uw man is overleden? Hij had asbestkanker en het was als een klap bij heldere hemel. Poh. Want hij zou aan zijn hart geopereerd worden, yeah. uh, daar kreeg hij tijdens de vakantie in Frankrijk last van. dus van Frank, het ziekenhuis in Frankrijk met de ambulance in Nederland. Hij zou uh, open hartoperatie krijgen. Nou ja, uh, geen probleem. Je komt er als jonge vent weer terug. Hè? Denk je dan, ja. Dat denk je dan, totdat ja. je een telefoontje krijgt. Want Het gaat niet hoor. Het is afgelopen. En, en heeft uw man nog een lang ziekbed gehad? Ook? Anderhalf jaar. En is, is er toen samen tussen jullie ook met die natuur nog uh, iets geweest... dat jullie daar samen van konden genieten? Nee. Je bent verdoofd. Ja. We gingen wel, maar hij, dat ging ook niet meer met zijn hart. Want daar werd inmiddels niets meer aan gedaan. Mm -hmm. Dus dan krijg je steeds meer hart vallen En dan tussendoor de chemokuren. Eh, ja, dan kan je bijna de deur niet meer uit. Hè? Nee. Dus ja, ja. ja je, je staat niet meer open. Ik heb wel één prachtige rode beuk gezien. Dat viel me wel op waar die zonnestralen op stonden s'avonds. Ja. Oh, mooi. Maar verder had, je het, maar had ik weinig ogen meer voor de natuur, hoor. Nee. En dus toen uw nee, man was niet, overleden... toen moest u eigenlijk weer helemaal dat weer ja. opnieuw ontdekken. Ja. Ja. Gewoon in het huis zie je het niet uit. Nee. He, dan is de visite weg, de kinderen weg, de kleinkinderen weg... en dan, ja, dan word je weer op jezelf teruggeworpen. Ja. Dus ja, en dan denk je, die stilte, weg. Ja, dan ga je naar buiten. Dus het kan ook heel weg, stil zijn, ja. toch? Gewoon vluchten, in feite. Maar dan was u nooit in een weiland... dat u dacht, wat is het hier toch ook weer stil? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat heb ik nooit gedacht. Er was altijd een, een wind of de kikkertjes, of... het was nooit stil... En deed u dan elke dag dezelfde route? Nee, Of steeds nee, wat anders? Nee, nee, nee. Ik ben uh, echt uh, België fiets uh, langs Markdal, zo België. Mm -hmm. Ik maakt mij niet uit. Ik fietste zonder plan, zonder richting. Want ik denk, maakt toch niet uit. Als ik maar een keer thuis kom. Ja, dat is ook een soort bijna een, een, een mantra. Dat je elke dag naar buiten gaat en maar weer beweegt om maar niet thuis te zijn. En dan maar kwam je thuis en dan had je, had je toch weer een stukje ja, positief. Mm -hmm. uh, dat je het toch weer beter tegen kon. Ook waarschijnlijk omdat je bewogen hebt en frisse ja. lucht hebt gehad. En... Ja, ja, en je maakt ook een stofje aan. Hè? Tenminste, ja, in de endorfinesfeer en zo ja, gaat, het, gaat het toch wat meer stroom allemaal. Ja. ja. En dat heeft, dus, u zei net, dat het heeft... En ik hoor dat... Nou, voordat ik het wist, had ik de telefoon al te pakken. Ja, dat vind ik heel mooi dat u dat wil vertellen. Want ik denk dat heel veel mensen die, die luisteren dat herkennen. Of daar misschien later iets aan hebben. Want ja, het komt natuurlijk veel vaker voor dat je ja, een partner maar, moet missen. Ja, echt Je moet echt... Mijn ervaring althans, niet binnen blijven. Want die gedachten gaan zo malen malen. Die gaan helemaal met je aan de flashbacks. En ja. kijk, en als je buiten bent... dan dan word je afgeleid. En u zei net, het heeft ongeveer twee jaar geduurd... voordat ik weer een beetje terug op aarde was, om het zo maar te noemen. Ja, ja. De, de, de, de. Kijk, je gaat steeds een paar stappen vooruit. Mm -hmm. En dan ga je weer, hoeft weer iets te zijn. En dan ga je weer een stap terug. Ja, ja, ja. Het is He? wankel evenwicht. Maar zo ga je toch weer steeds licht. verder. En ja... En bent u uh, nooit met vrienden, de, de, vriendinnen de natuur in gegaan? Deed u dat jawel, altijd alleen? Jawel, oh jawel, zeker. Dat zeker. Maar het liefst alleen, want met vriendinnen... en dan, uh, dan is het wel gezellig babbelen. Ja, en, kom je niet uh, aan je eigen gedachten toe, hè? Nee. Ja, en alleen zie ik meer. En dan kan ik afstappen of kan gaan uh, kijken... of uh, van een boom die omgewaaid is. Uh, paddenstoelen... En dan ga ik struinen om zomaar. Ja, ja, ja. Ja, er is ontzettend veel te zien vandaan. in mooie natuur. Hè? Zegt u? Er is wel heel erg veel te zien in mooie natuur. Ja, ja, precies. Want u noemt nou meteen dingen op die ik. ik geniet ook altijd enorm van beuken waar licht op staat en ook van reeën en van paddenstoelen ja, en van, van ja. alles en nog wat. Dus uh, ja, mooi. Ja, gewoon de kleine dingen. Een vos die je, die dan kijkt en die ziet je weg. Ja. Gewoon, en dat, dat zie je als je alleen bent. Aha. Of je moet echt. Ja, allemaal heel stil zijn. Maar ja, dat doen wij wel. Als we met z'n tweeën gaan fietsen, zeggen we altijd wel... het is nu een beetje schemerig, kan je een hoop zien... dan gaan we nu stil zijn. Ja. En dat, dat werkt goed. Ja, maar... ja. ja, ja. Ja, precies. En ik ja, ging dan meer overdag, hè. Ja. Want, uh... En ja, in de schemer, dan zie je de reeën Maar overdag heb ik ze toch ook wel gezien, hoor. Ja, soms zie je ze. Zelfs langs de snelweg zie je ze ineens in een weiland staan en zo. Ja, ja je ziet ze steeds meer, althans, in deze omgeving. Mm -hmm. Ook door het uh, bosbeleid natuurlijk. Ja. Ik, ik vind wel dat u weer heel helder klinkt. Dus volgens ja, mij, maar het is een jaar verder, hè? Volgens mij gaat het goed met u. Jazeker, maar ja, zeker, <laughs> dat moet je ook. Je moet niet eens de moeras wegzinken. Nee, dat, dat, ja, nee. Ja, moerassen zijn ook een mooie manier om in weg te zinken. Nee, nee, precies. Hè? Ik ben blij dat u even gebeld hebt mevrouw Van Nune. Ja, het was een spontane actie, hoor. Want ik had er eigenlijk al een beetje spijt van. Nou, dat, dat is nergens voor nodig. Want ik ben heel blij dat u gebeld heeft. Oké. Okay. Dank u wel. goede nacht. O, o, graag gedaan. Goede nacht. Dag. Gaan even naar een mailtje van David. Lawalata. En die zegt, ik woon in Renesse. We hebben hier de zee waar ik soms doe golfsurfen en kitesurfen. In het eerste uur hadden we het er al even over. Joggen kan je hier langs de lange stranden. En we hebben de domeinen waar we kunnen mountainbiken. Soms maken we een kampvuur op het strand met gitaren en bier in de aanslag. En in de winter, ook zomers, kan je hier genieten van de mooie duinen, de bossen, het strand, etc. Nou, dat klinkt wel heel mooi. Dat Allemaal vanuit... Genesse. En lekker actief ook. We gaan naar Hans. Hans, nacht. Ja, goedenacht. Wat, uh, wat levert de natuur jou op? Nou, ik uh, zei straks tegen de redactie. Ik woon uh, gelukkig omstandigheden. Dat ik uh, vlak bij Arnhem woon. Ja. En als ik uh, gewoon even de fiets pak, dan zit ik zo in de bossen. In uh, de postbank, de onzalige bossen. Langs de IJssel in, richting Duitsburg. Ja, prachtig. Ja, we zijn prachtig en fietsen toch niet, dus er is genoeg natuur. Ben je al nou, bijna je, bij dan mij, dus is... ik kan je een stukje doorfietsen. Ja, maar goed, is, er is genoeg, als je de binnen gaat, de postbank over, dan is genoeg uh, ruimte. Je ziet ja. er haast kip. Nee dat, nee, dat is echt prachtig, inderdaad. Nee. Ja, en uh, wat het wel is, mijn zoon is vacht, een wagen, en ik ben gepensioneerd, rijk met hem mee. Mm -hmm. En als je ziet hoe Nederland volgebouwd is met onzinnige kantoorgebouwen die helemaal leeg staan. Niks, geen functie hadden. Kijk maar uh, richting Utrecht, als ik rijd vandaan Arnhem, richting uh, de, de grens toe, dan staan allemaal gebouwen helemaal leeg. Dan geef ik uh, richting Utrecht, Amsterdam, dan staan gebouwen leeg. Ja. Die helemaal geen functie hadden. En ook, uiteraard, het voordeel is geen energieverhuiking, Dus dat is wel weer een voordeel, het is alles weer een voordeel. En een nadeel, ja, waar maar... ik een beetje. Waar ik een beetje ziek van word, is elke keer over ons natuur, over ons milieu, over alles. Zetje miljoen Nederlanders, die worden elke keer uh, gepest met de, de onderdrukking dat wij van het volk zijn voor het hele wereld gebeuren. Nou, als ik, ik word hier vlak bij de Duitse grens. Mm. Als ik het zie dat de Nederlanders voorbij berg, de grensovergang recht de Duitsland, die streken strekken naar ja, mm. met de snelheden uh, overheen gegaan met die waren in Nederland gelijk een rijbewijs moeten inleveren. Yeah. Dan zeg je ja, wat ben je dan mee bezig? Er zijn een heleboel Nederlanders, 100.000, die zijn nog weg, naar de vakantiegebieden, Dus mm -hmm. ze zetten energiezadige lampjes in, maar we gaan wel onze auto gebruiken om bij onze vakantiegebieden te komen. Yeah. De rijken van de aarde, ja, had normaal aan onze natuur, want als, ik ben zelf kamperen en als ik kijk bij de code wat die rijken doen aan de uh, ver verruiners en ambassies. die vliegen om je in de Duitsers rijden maar 200 km per uur over de Duitse autobaan, ja. dat, dat zijn wij uh, ver verantwoordelijk. Dus er zit, er zit je een hoop dwars, Hans, want ik, ik, ga je, ik ga je even een interpunctietje in je gesprek aanbrengen. Want, uh, ja, de, de, man. De, waar komt al die, die, die, die, laat ik het bezorgdheid noemen, of uh, soort, soort licht negatieve observaties over de medemensen, waar komen die vandaan? Want je zegt ik ben gepensioneerd, wat heb jij vroeger gedaan voor werk? Ik ben 40 jaar kantoormissine technicus geweest, dus ik heb 100.000 kilometer door Nederland gereden. Dus je hebt je uitstoot ook wel gehaald, begrijp ik? Je hebt je uitstoot ook wel gehaald? Ja, maar ik heb altijd de wagen wel bezuinig afgesteld, he. Dus o, ik, had, ik, had, ik, had, uh, ik moest de Rotterdam zijn, ik moest de Rotterdamse ik moest het Rotterdamse zijn. Nou, dat kun je niet met de trein met de bus doen, want je nee. hebt allemaal vijfde jaar wat afstanden. Ja, ja precies. Dus er zijn een hele grote groep mensen, hè, die kunnen niet uh, kapoelen omdat die allemaal verschillende banen hebben. Mm -hmm. Tegenwoordigers, bouwvakkers en ga zo maar door. Nee, ja. maar bedoel, je hebt, je hebt veel op de weg gezeten. Ik ja. kan me nog herinneren, nou, ik ben nu ook 50, dat die, die weg van Arnhem naar Utrecht die is langzamerhand helemaal volgebouwd met kantoortjes. Ja. En ja. ik denk ook af en toe wel, is het is nou toch jammer dat je niet, als je rijdt, lekker de land in kan kijken. Ja. He, maar niet, nou. maar mag ik er even op reageren. Mm -hmm. Ik hou een heleboel dingen gehoud ik bij. Ik kom vaak in de radio zitten bij uh, uh, Max, uh, de dagsexte was het, uh, de, de dagdienst van de AFO, noem maar op. Ja. Nou, waar ik me elke keer druk over maak, is gewoon de onzin die uh, wordt verteld door die haardfiguren, die ons door de commerciële verstrengeling, ons beurs proberen iets aan te naaien... ...wat eigenlijk helemaal niet de toepassing is. U heeft over windmolenergie. energie ja. nou, Dat is nog bleken, ...dat is gewoon een achterhaalde techniek. Want als je via Google... ...en je tekent energie uit de ruimte... in ...en dan kan je ook nog eens een teken, ...draadloze energieoverdracht... ...dat is de toekomst. Ja. He, en ik ga niet ja, maar dat zijn we van. nog niet, Hans. Hè? Het is, nee, maar dat is technisch nog, nog niet helemaal mogelijk. En, uh, ja, nee, ik denk maar, dat we maar, nog een hoop gaan meemaken, zo gauw we ons daarop gaan concentreren natuurlijk. Maar nee, ja, maar, dus moet er moeten nog een hoop slagen gemaakt worden. Nee, maar we hebben een heleboel over elektrische auto's. Nou, mm -hmm. de, de elektriciteit wordt die gemaakt, die wordt opgewekt door fossiele brandstof. Klopt. Nou, nou dat, dat is allemaal onzin wat er verteld wordt. De automobielindustrie, ik heb uh, een paar programma's gekregen erover, de, de verbrandingsmotor. is nog lang niet uit ontwikkeld. He, ik bedoel, er worden allemaal nieuwe technieken worden toegepast om de, de motor zuinig te, te, te laten maar, draaien. Maar het is wel goed nieuws Hans, want de brandstofcel komt eraan. Die zal die af. Mooi, he? Ja, maar ik dat wil... is weer mooi, maar, maar de waterstof moet weer gemaakt worden door hele hoge energie. Precies, dus dat, dat is hem ook he? weer niet. Het is, dat is gewoon flauwe koor wat ze zeggen. Ik wil maar nog één, Hans, ik wil nog een, ja. een, want anders gaan we allemaal roepen wat er allemaal nee, niet nee, goed nee. is. De, ik, dit was nou juist een heel positief uur was het bedoeld. Ja. Ik wil voor jou nog even één hele mooie natuurbeleving. Hoorde. Als jij naar de postbank gaat fietsen of langs de IJssel, waar, waar geniet jij het meest van? Nou, wat van het wijdste uitdikt, de vogels die hier omheen gaan, de natuur. Als je maar zo'n vijf uur de fiets pak en je gaat door de natuur in, dan is de mooie muziek is, uh, de natuur. Ik ben zelf een enorme muziekliefhebber. want de natuur is niet de evenaarie. Ja? Ja. Als je gaat naar Google en je tikt volledig mijn naam in, dan Peperkamp, ik krijg een hele diversiteit van alles wat ik meegemaakt heb... en alles wat te maken heeft met alle ontwikkelingen... en vaak de onzin die ons wordt aangesmeerd. Ik denk dat dat, dat meer dan genoeg is, tijd. Hans Peperkamp. dankjewel. je wel. Ja, en is nacht. Joe, dag. Ja, dag heer. Ja, dat, dat, dat, dat moet een hele hoop staan als ik dat zo hoor, want Hans die praat snel. Meneer uh, Hoevers, goeie nacht. Ja, uh, Hoevers, uh, ja, Amsterdam. Wat leuk. Goeien nacht. Nou, uh, mijn en natuur- en wandelbeleving... Nou, ik, ik wandel nogal eens uh, hier vlak in het noorden van de stad. Ik woon hier in Noord. Ja. In het Waterlands Meergebied. Dat is een heel aardig uh, gebiedje. Met allemaal meertjes en schilderige dorpjes. Dat is leuk wandelen daar. Is dat bij Stompentoren en zo? Nou, Stompentoren. ja. Nou, je, je hebt daar een, een, een dorp met een Stompertoren, ja. Dat, die heet, dat heet toch ook Stompentoren? Nee, zo heet, zo heet dat niet, nee. Oh. Je, je, je hebt daar uh, Ransdorp. Ja, de, daar is een Stompentor ja. En Verversen, uh, andere Durgerdam. Ja. In Golijsloot. En zo bij Twisken en al dat soort gebieden? Ja, die, die, die kant op. En dan zo langs de IJsselmeerkust en, en zo verder naar, naar, uh, naar het eiland Marken. En, en ook uh, ten zuiden van de stad, het Amstelgein-gebied, Ja. Om al die schilderige watertjes daar. Dat is ook leuk, uh, wandelen daar. En dan loopt u allemaal? Ja, daar maak ik nogal eens wat oefenwandeltochten. Want ik neem een geregeld deel aan, aan verschillende uh, georganiseerde wandeltochten. Onder andere de strand Zesdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder. Daar loop je helemaal langs het strand. En dat ja, is, dat is prachtig, hè? Een prachtige wandeling is dat. Zo, en, en hoe oud bent u, mag ik dat vragen? Zo, Hoe oud bent u, mag ik dat vragen? Nou, uh, daarover wil ik alleen dit kwijt. Ik, ik, uh, ik kan me de Tweede Wereldoorlog heel goed herinneren. En verder laat ik het aan de fantasie van de mensen zelf. <laughs> Wat leuk. Dat hoort wel een beetje bij radio maken inderdaad. Ja. U kunt zeggen, nou, ik ben 70, maar ook 95. Dat ja. kunnen we toch niet controleren. Dus. Ja. En, en, en ik, hoop, ik heb ook alle Waddeneilanden eilanden gehad. En ook de Duitse, die uh, ten, ten, ten oosten van, van Rotterdam liggen. Ik kan uh -huh. ze allemaal achter elkaar opnoemen. Wie zegt me dat nou? Nou, ik kan nog wel. Bali, Lombok, Soemba, Wasoemba, Floris, Timor, Maar die, die Wadden-eilanden, Borkum, verder kom ik niet, hoor. Nou, Borkum, Boudrup, lange oog, Spiekeroog, wangerogen, Die heb ik allemaal gehad. En allemaal, allemaal helemaal afgewandeld? Ja, heb ik, alle, heb ik ook wandeltochten gemaakt. Hoe komt het dat u zo'n fanatieke wandelaar bent? Nou ja, vroeger was ik een fanatie, fanatiek fietser. En later ben ik gaan motorrijden. En dan rijd ik met mijn motor ergens heen. En dan, dan ga ik daar wandelen. En dan in de zomer ook een veel, op de wandelingen. Ik verdiep me niet zozeer in, in, in planten- en dierenleven, maar mm -hmm. meer het, het landschap. Maar ja, dat, dat landschapbederf van, van de laatste tijd... nou, ik, ik, ik, heb er, ik heb geen goed woord over voor het uh, gevoerde ruimtelijk beleid. En wat, en wat met name vindt u dan helemaal niet goed? Nou, uh, bijvoorbeeld, het, een van de grote land, landschappelijke misdaad... dat is het overloopbeleid uit de jaren 60, 70. Om de een of andere duizende reden mochten de grote steden niet meer uitbreiden. De mensen moesten maar in groeikernen verderop gaan wonen. Mm. Nou, nu zitten we met de brokken on. Beheersbare stromen verkeer. Al die rare Permerentus groter, Almere. Groter. Ja, Almere is nog een goed voorbeeld, maar dat al die, al die kleine dingen werden ineens groeien kernen. Ja, in Almere en Lelystad. In mijn werking, daar was een man die helemaal in Lelystad woonde. En iedere met, met dag met de auto heen en weer ging rijden, helemaal daarheen. Krankzinnig. Ja. Uh, en Almere en Lelystad uit de nood moeten bestaan. En Eiburg ook zo vreselijk. Vroeger was het Eimeer een prachtige inham. Mm -hmm. Nou, Die had al lang tot beschermd landschap verklaard moet, moeten worden. Maar we, ik, ja. ik zit net in het vorige uur te praten met, met Maarten Haier. En die zei ja, we wonen in zo'n klein land. En we, we zullen toch ook binnen onze grenzen uh, bepaalde dingen op moeten vangen. Ja, dus, dus, dat is zo. En dus, moeten, wonen. dus moeten we ze misschien maar aan wennen daar in Durgendam. Dat het misschien toch wel een hele mooie wijk geworden is. Ja, kijk, een IJburg zou ongetwijfeld een prachtige wijn, wel, een wijk worden... waarin mensen niet werk willen. Maar een prachtige woonwijk kan je overal bouwen waar je maar wil. Het, het is volkomen overbodig om daar te bouwen... want direct tegen de Amsterdam-Aus genoeg gewone weilanden... zonder bezienswaardigheid. Laat, laat, laat, laat, laat ze daar maar bouwen. Ik, ik heb een beetje zonder liefde bereik om landen en steden uit te tekenen... zoals ik die hard willen hebben. Oh ja? Ja, ik heb ook Amsterdam uitgetekend als stad... Die, die zich uitstrekt van, van, uh, hoe, van uh, Broek in Waterland tot Hoorn en van Weesp tot Halfweg. 1 zeventiende miljoen inwoners. En geen overal en, en dan als plattegrond tekent u dat? Ja, ja een, een globale plattegrond. Dan. Aha. En, en dan, dan en... alleen dat stukje bij Durgedam is dan net niet bebouwd, begrijp ik? Dat, dat, dat, dat, dat heb ik een en recreatiegebied van gemaakt. Nou, dan hebt u heb het goed geregeld voor uzelf, meneer Wouters. Ja. Het, of meneer Hoevers, ja. Ook, ik heb ook heel, heel, heel Nederland uitgetekend, zoals het had moeten zijn. Wat een prachtig land zou het dan zijn. Ik vind dat wel leuk, want dan heeft u eigenlijk op uw eigen manier... ook een soort planbureautje gespeeld. Ja, ja. En u zou dan eigenlijk daar kopieën van moeten maken, denk ik. En die naar nou Maarten Haaier opsturen. sturen. Die, die, die heb ik ook wel, ja. Dat moet u dat eens doen, want misschien vinden ze dat wel heel grappig... meedenkende burgers. Oh, ja. Ja. Dat, is, dat is een landschapvernietiging. Ze willen vooral dat bij Urk. Uh, windmolens neerzetten, nou van over de, ver over de 100 meter hoogte. Mm -hmm. nou, die, die kan je al vanuit, vanuit Marken en Volendam zien. Dan gaat de hele uitgestrektheid van het IJsselmeer eraan. Ja, ik, ik, dat vrees ik dat ik het met u eens ben. Meneer Haaier heeft geprobeerd het uit te leggen, dat als iedereen er economisch nut van heeft, dat als ze dan in Urk zeggen van nou je zwembad blijft open en je bibliotheek wordt er doorbetaald, dat iedereen het dan toch wel wil. Maar ik denk af en toe ook eens een beetje lekker uitgestrekt. Ja, is ook fijn. Ja, en dat je molens tegenover Egmond aan zee. Ja. Nou, eh, om dat eh, te rechtvaardigen, werden er leugens verteld. Het, het, het werd verteld, die, mo die molens komen op 15 kilometer afstand van de kust. Achter de horizon. Je ziet ze niet. Dat is een leugen, want je ziet ze wel. Je hebt echt wel goede ogen voor iemand die de Tweede Wereldoorlog nog kan herinneren. Ja, maar... ja nou, ik, ja, bij, bij Houtenweer zie je ze heel duidelijk. Alleen, ja, op 15 kilometer afstand, ze zijn maar erg klein. Het, nou... Om het te definiëren, matig hinderlijk. Ja, ik vind, ik vind nog wel meevallen dat. Uh, begrijp... Maar, maar zouden toch verder, verder af moeten? Ja, maar dan wordt het weer te duur en wordt het weer te diep. Dus het is altijd wel weer een reden waarom het weer niet kan zoals het idealiter zou moeten, natuurlijk. Ja, maar... laat, laat ze die, als, als windmolens en zonnepanelen er moeten zijn, mm -hmm. laat ze die dan neerzetten in reeds bestaande haven- en industriegebieden. Daar storen ze niet. Ja, daar gaan ze het nou ook naartoe, denk ik, hè? op dijken en dingen die toch al daar geschikt voor zijn. Ja, ja. De, de, en, en wil ik tot slot nog even van u weten, meneer Hoevers... We, he, want u wandelt zoveel door de natuur. Is er nou ook één ding wat, wat gemaakt is, wat nieuwe natuur is... of nieuwe infrastructuur, waarvan u zegt... dat vind ik wel heel mooi, dat is goed gelukt? Nou, daar zou ik niet direct een voorbeeld van kunnen noemen. Denk eens goed na, want anders wordt het echt zo... meneer op leeftijd is tegen alle vernieuwingen. Dat bent u vast niet. Nee, nou, nou ja, ver vernieuwingen... Ja, ja, ik, heb, ik heb ook een, een beopvatting over woningbouw en, en stedenbouw. Want zoals dat gaat, nou, daar heb ik ook niet veel woorden voor over. Nee, maar daarom, omdat het toch ook een positief uur is... van nu één ding waarvan u zegt, niet vroeger was alles beter... maar dat is wel goed. Ja, daar dat, dat, dat, dat zou ik niet zo direct een voorbeeld van, van uh, kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen nemen. Ja, Bijvoorbeeld de Zuidas of zo, dat u zegt... ja, nou, dat is toch heel mooi geworden, of dat wordt nog steeds mooier... Of, uh, dat u zegt, uh, uh, ja, noem eens wat. Uh, pff, uh, iets leuks in en om Amsterdam. Ik bedoel, uh, nou. Ja, er zijn de afgelopen tientallen jaren hier in Amsterdam wel verschillende parken aangelegd die ik echt wel, wel mooi vind. Ah, ja. daar is de eerste pluspunt. Het nieuwe filmmuseum, hoe vindt u dat? vind ik ook wel mooi. Welk museum? Filmmuseum. Dat, Aan het Ei. Daar ben ik. Geweest, nee. Na de, naast de Shell moeten toch even gaan wandelen, morgen ja. denk ik. De, de, de, misschien ga ik daar ook wel eens hierheen. Ja, nou ja over stedenbouw heb ik ook mijn opvattingen. Ja. Zo, zo, heb, zo heb ik is Rotterdam altijd een liefhebberij van me geweest. Zoals in Rotterdam daar nou, de oorlog hebben opgebouwd. Nou, het is om te huilen. Maar, hebben, specifische... hebben ze uiteindelijk toch weer leuk ingehaald, vind ik hoor, met de mooie skyline nu, mooi gebouwen kop van Zuid, ik vind het niet slecht. Ik zou in de oude stad nu precies het uit weten. Mm -hmm. En, en dat dus heb, heb ik ook uitgetekend. Zoals het opgebouwd had moeten worden. Oh, ongeveer ja. zoals het was. Met verbeteringen. Ik zou het allemaal opsturen als ik u was. Want misschien hebben we er nog iets aan. Meneer Hoevers, dank u wel. Ja, zeer wel. En uh, slaap, slaap zacht. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Meneer Wouters. Hallo, Harm. Hoi. Je spreekt met Oleg, hoor, zeg maar, Oleg. Oleg, wat een mooie naam. Dank je wel. Uh, wat uh, brengt de natuur jou? <laughs> dat klinkt goed veel, uh, nee, Ja, ik ben, ik ben op de boerderij min of meer opgegroeid. In een klein dorpje in Friesland. Mijn vader was er onderwijzer, maar iedere vrije vrij seconde, zeg maar, was ik op de boerderij. Welk, welk dorpje was dat? Irentem. Dat is 9 kilometer ten oosten van uh, Louwarde. Van Leeuwarden. Ja, is dus iets van drie ten noorden van Akkerum, toch? Ja, ja, ietsje ten noorden van Akkerum. En we is weer bijna bij Wommels ja. en Iens. Ja. En Iens is dan weer Edens, gemeente, daarom weet ik dat dan weer. Ja. Um, de gemeente, dat heet nu weer anders trouwens. Maar ja, dat doet er in de Dat, doet goed, er weer dat weer. Was in de tijd van voor de ruilverkaveling, mm -hmm. die, die lieve meneer Mansholdt uh, heeft bedacht... Alle, een hele, hele hoop natuurlijke lijnen in het landschap en daarmee de ecostructuur natuurlijk behoorlijk naar de charemise is geholpen. Maar ik was niet van plan om te gaan mopperen. Heel goed, want dat hebben we al gehad net. Dus... Dat hebben we net gehad. Uh, ik uh, momenteel woon ik in Utrecht. Mm -hmm. ...op een klein vletje en ik, ik heb echt heimwee naar de, naar de wijsheid van het Friese landschap... ...of de mooie heuvels van Limburg, waar ik uh, ook heb gewoond en als biologisch boer werkzaam ben geweest. Mm -hmm. um, op een gegeven moment kwam ik hier in Utrecht in aanraking met een, uh, een uh, club die heet Resto van Harten... We hebben inmiddels 28 vestigingen in Nederland. Het is ooit opgezet door artsen zonder grenzen. Oh, Ja, vreemd, hè? Ja. En, uh, maar omdat eenzaamheid in de maatschappij... Uh, toch wel een, een nou, behoorlijk psychosociaal en sociaal-pedagogisch probleem is... Ja. bieden wij dus twee keer in de week bieden wij een drie-gangen maaltijd aan... Met zo'n stadspas uh, is dat voor 3 euro, zonder stadspas 6 euro. En uh, nou, toen ik me. ik zou daar eigenlijk eerst hulpkok worden, mm -hmm. maar uh, ik was een tijdje uitgeschakeld. En toen ik vorig jaar me weer bij hun aansloot. Zag ik een stuk grondbraak liggen. En omdat ik, nou ja, gewoon echt ontzettend veel weet van de natuur. Ja. Van zowel van de wilde natuur als, uh, als van uh, het tuinieren. Het, het moest op zich, zei ik van ja, maar hier ligt een stuk grond vlak bij de keukendeur. Tjie. Dus ik denk hallo. Siertuin. Ik ben daarnaast ook kunstenaar. Ik ben eigenlijk sieradontwerper. Maar door. Je bent... de... nou, nou, ga ik even ordenen in het gesprek. Want je was een biologische boer. die op een klein fletje woonde. En toen vond je een lapje grond. en dat lag vlak bij de keukendeur. terwijl je ook nog sieradenontwerper bent. Ja. Heb ik hem goed? Ja, alleen daar doe ik op dit moment niks aan. Op dit moment is, is die tuin mijn, mijn werkbank. Ja, en, en dan ga je dan ook uit die tuin, die, die eetbare siertuin... ga je dan dingen meenemen voor die twee keer in de dat week maaltijd. Dat gaat regelrecht de keuken in. Maar ook voor al die eenzame mensen? Ja. Wat leuk zeg. En kan je voorbeelden noemen van wat jij dan allemaal verbouwt? Uh, nou, um, je, ik heb niet zo heel veel areaal. Uh, dus ik hou me vooral bezig met... In ieder geval kruiden. Mm -hmm. Alle kruiden van, van, van uh, nou noem maar op. De magieplant. Tijmen, de magieplant, de uh, Basilicum. Uh, basilicum uiteraard. Uh, peterselie. rozemarijn, al die... <laughs> al de uh, hele kruidenreeks, zeg maar. Ja, dat staat er. Ja, alle, alle keukenkruiden, kervel, peterselie, zeldrie. Maar heb je ook uh, nog wel wat ruimte voor wat groentes? Nog een hier en daar een, ja, ja, ja, een pompoen ik, of een calabas? Uh... Ja, ja, daar heb ik een beetje ruimte voor. Maar ik hou me voornamelijk bezig met, uh, met fijnere groenten. Dus diverse slaasoorten. Mm -hmm. uh, Komkommetjes. Ja. En als je uh, dat en... dan uit je tuin haalt... en dat is natuurlijk hartstikke vers en onbespoten en lekker... En dan, ja. en dan wordt dat dan ook door die mensen die bij jullie een maaltijd komen eten, extra in dank afgenomen. Merken ze het verschil? Want is het wel super deluxe, krijg je dan uh, je, je, je groenten? Ja, dat is ook super deluxe. En ik zou je een grappig verhaal vertellen, Aram. Ik uh, heb ook verstand van eetbare bloemen. Ja. En die kweek ik dus ook, zoals bijvoorbeeld Oost-Indische kerst. Daar kun je de bloemen van eten. Borage kun je de bloemen van eten. Een madeliefje is eetbaar. Viooltjes. Dat zijn eetbare viooltjes, dat wou ik juist zeggen. Aubergine. Uh, en zo is er nog wel het een het dat, ander. die groene dingen? Cougettebloemen? Uh, ja, nou, die zijn geel. Uh, ja. Zelf pompoenbloemen kun je eten. Oh, als je ja. ze even in een tempura-deegje doet. Want ik ben ook een goede kok. Dat is juist... Ik ben al een, een multitalentje, hè, Oleg? Ja, ja, ja, ik maak ook muziek en ik schrijf gedichten. Ik heb een heel klein gedichtje voor zo meteen. Ja, als afsluiting. Want ik wil eerst even van je weten. Ja. Dan heb je al die pietenselie en die komkommers en die eetbare bloemen... heb je allemaal uit die tuin geraust. En dat, ja. dat zet je dan voor bij die mensen. En wat, wat krijg jij er dan weer voor terug? Wat doet het met jou? Een uh, uh, uh, uh, big smile. En uh, daarnaast doen we... En bovendien, ik woon ook alleen. En mm -hmm. ik heb een chronische ziekte. En ik ben ook onder de mensen. En ik ben nuttig. Wat, wat voor chronische ziekte heb je dan? Uh, ik heb schilderziekte. Dat is een beroepsziekte. Die tast je synapse aan. Waardoor ik... Uh, ja, last heb van angst. En slapeloosheid. En dat soort ongein. Oh, dat ver... Daarom ben je nu ook wakker, bijvoorbeeld? Eh... Uh, maar ik ga meestal laat naar bed hoor, ja. ik ben nu bezig met een tuinplan te maken. Ik heb gisteren een nieuwe catalogus gekregen en uh, dus dat, dat is voor mij net een seksboekje. Joh. Je, <laughs> je zit je helemaal te verlekken aan alle toekomstige uh, ja, ja, ja. sinaasprillen die je gaat planten ja, en, en zo. Ja, ik werk dus wel met biologische spullen. Dat is wel goed, het is ook wel eens leuk dat die mensen die eenzaam zijn wat anders krijgen dan een Big Mac of een pizza natuurlijk. Hè? Nee, maar als je nou, alleen pizza, woont, dan gaan mensen je... toch vaak alle pizza's halen en zo. Die kopen ja, natuurlijk je niet. je ziet mij toch niet bij de McDonald's binnenlopen. Nee, maar al die mensen die bij jou een maaltijd halen wel. Ik denk dat die Ja, misschien wel. Dat die niet zo vaak maar koken. Het, hoor. Leuke was, het leuke was dus toen ik dat, die, die, uh, dat introduceerde vorig jaar. Mm -hmm. Die bloemetjes in de sla. Want er komen natuurlijk wat oudere, wat. Dit is niet denigrerend bedoeld, maar wat burgerlijke mensen. Ja. En die, die keken echt naar die sla. Nou, het zag er echt prachtig uit, want het oog wil ook wat. En dan biedt de blad er doorheen. Nou en, en, en nee, en ja, je lollo moet, lollo dat snap ik wel, Oleg. Als je, voor Rocha, het, als, je voor het, als je voor het eerst in je leven een bloemstuk voorgezet krijgt... dan zet je niet meteen je tanden erin, dat snap ik ook wel. Nee, nee, nee. sommige mensen durfden het niet eens op te eten. zie je, ja. Die, die keken echt naar dat bord, alsof ze water zagen branden. Ik weet nog, mijn opa, die bij ons in huis woonde... die zei, ja, chocoladebrood... Ik ben niet gek. Weet je, dat, dat, dat, dat gebeurde gewoon niet. Dus ja, ik snap het wel. Chocola op brood. Dat oh. hagelslag, dat, dat, dat was echt veel te luxe. Dat deed hij niet. Nou. Mooi. Nou ja. Ik ben heel benieuwd naar je gedicht. Oké. Okay. Nou. Um, hier komt hij. Het is een, een Hollandse haiku. Het licht gevat in bloem en blad zegt mij dat wat God bedoelt. Mooi. En ook diep. En, en naast alles wat je... allemaal zelf kan, ben je ook nog religieus dus. Um, op mijn manier. Ja. Ik uh, wil je danken voor een prachtige bijdrage. Oké, okay, niks en... te danken. Graag gedaan. En uh, nogmaals... even wat propaganda voor resten van de Mensen gaan erheen. Het is ontzettend gezellig. Er is heel veel voorlichting. Er zijn... Er is zang en dans vaak, uh, maatschappelijke voorlichting. We geven alle clubjes die uh, een bijdrage leveren aan deze maatschappij... op wat voor manier dan ook, mm -hmm. die geven we allemaal een, een platform. Mooi. En, en dan uh, hoop ik dat jij uh, nou even je te spannende literatuur aan de kant legt... en uh, even lekker gaat proberen te slapen straks. Ja, want ik moet morgen nog een heel stuk spitten. Kijk, naar bed. <lacht> <lacht> Dankjewel, Oleg. <lacht> Oké. Okay. Goeiedag. Oy, oy. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my Many times I've been told All oh, this talk will make you whole So I'll close my eyes look behind I'm Moving on, moving on So I'll close my eyes and look Lost again, lost again One day I know our past will force again Smile again, smile again One day I hope to make you smile again So I close my eyes. We'll look behind. Moving on, moving no So I close my I'm a Strong again I live my life Many times I've been told All this talk will make you So I'll go So my eyes. I'm moving on. Mooi, hè? Melancholiek en toch met een beetje hoop. Michael Kawinuka. Het is een, een single die net uit is, dacht ik. We praten over uh, wat de natuur u oplevert. Wat u erin doet, wat u er fijn aan vindt, wat u erin uh, mist. Alles wat de natuur direct aan u geeft. Uh, uw, uw verhalen op 0800 1121 zijn van harte welkom. Of stuur een mail casaluna.ncrv.nl. Of een tweet kan ook. Hashtag Casaluna. Ik uh, ga even naar een mail van uh, Toos. Die zegt... Uh, Hoi Harm, allereerst compliment voor je interessante uitzending. Nou, dat is altijd mooi om te horen. Je vraagt over wat we zoal doen in de natuur. Dit is een goeie. We wandelen, fietsen, wonen op loopafstand van de Maas... Genieten van de dijken als de maas hoog staat. Dat is het op dit moment natuurlijk. Gaan we de kleinkinds naar de boten. En genieten van de vogels, de mensen en alles om ons heen. Een verademing en een rustpunt tegelijk. We kunnen niet zonder. Nou, mooi Toos, dankjewel. En, en ook wel een hele leuke van Liz. En Liz zegt: Ik vind niks mooier dan uren met mijn hond in de natuur te lopen. Niet in de laatste plaats. Om de hond zo te zien genieten. Dat is geweldig en gezond voor ons allebei. Met heel veel uitroeptekens. Lis van Gorkem. Nou, uh, ik, ik snap dat Lis. Jammer dat je niet vertelt wat voor hond het dan is. Of dat dan een hele sombere hond is die dan eindelijk eens een keer blij wordt. Of dat je al een hele blije hond hebt die dan nog vrolijker wordt. Harry van der Kleij, goeienacht. Ja, goeienacht, Harm. Met uh, Harry. Ja. Ik, ik, ja, ik moest, uh, toen uh, dat ditje net gedraaid werd, uh, Born Again, yeah. toen Home dacht again. ik opeens van, van, prachtig lied trouwens, yeah. toen dacht ik opeens van, oh dat heb ik heel vaak, als ik uh, op vakantie ben geweest en ik kom weer terug uh, in ons dorp, of ik zie dat zo aan de horizon, uh -huh. dan voel je ook zo'n soort van Born Again, dan, dan uh, heb je iets van, ah oh, ik ben weer terug en het is hier weer, want daar wou ik het eigenlijk over hebben, yeah. Uh, ik woon in Groningen, een klein dorpje. En waar ik het meest van geniet van de natuur, dat is de wijsheid. En waar welk dorpje woon je? Uh, Loppersum. Ja, prachtig. En... Heb, jij, heb jij heel hard de radio aan? Of is het, uh... Nee, de radio is uit als het goed is. Het gampt een beetje, maar... maar... Galmt het het? Oké. Volgens mij is die nu uit. Loppersum is natuurlijk een en al uh, wijsheid. Ja, precies. En daar wil ik het ook over hebben eigenlijk even, want... Uh, je had het uh, in het eerste uur uh, over windenergie en windmolens met uh, Maat ja. en Haaier. Uh, en die zie je hier amper. Uh, er staan een hele hoop in de Eemshaven. Maar dat is nou eigenlijk aan de rand van Groningen. Mm -hmm. En daar vind ik het ook niet erg dat ze daar staan. Want dat is ook nog wel spectaculair eigenlijk. Ja. Ja, je weet, er komt energie van. Uh, maar het is ook een heel mooi gezicht, die, uh, ja al die molens daar. Uh, maar ik ben wel heel blij dat ze hier niet verspreid door het landschap staan. Want ja. dat maakt het landschap heel onrustig. Ja, ik ben het op, wel een beetje eens. als je vroeger en nu naar Friesland kijkt... zijn er hele stukken waar elke boerderij een mast heeft. Ja, vreselijk. En dat is toch anders geworden en de misschien. En in Groningen mag dat niet, gelukkig. Mm -hmm. Want als je ook aan de overkant kijkt, aan de overkant van de Eems... Uh, nou, dat is ongeveer hetzelfde landschap als hier... Maar daar heb je dat wel. Er We staan en aan de rand van de een staan, net als hier, ook windmolens. Ja. Maar ook door het, als je naar Great Seal bijvoorbeeld gaat, hè? Rijdenland heet dat, geloof ik, dat stuk. Mm -hmm. Nou, dat staat helemaal vol met windmolens. En dan zie je prachtige dorpjes met middeleeuwse kerkjes. En dan opeens dan staan er een hele rij uh, molens achter. En ik vind dat geen gezicht. En het is ook heel onrustig. Ja, dat, dat onrustig vind ik wel een goed argument natuurlijk. Hè? Want toen, toen vroeger, eh, de, de, het viel in het eerste uur ook al de schermen of de Purmer werden ingepolderd... verschenen daar ook eindeloos veel windmolens. En die vond iedereen toen ook lelijk eigenlijk. Hè? Dus mm -hmm. het is, alles wat er verandert vinden we vaak in eerste instantie niet fijn. Ja, en... Nou, ik vind het niet erg zoals in de Eenshaven. Er staan er ook een hele hoop en ook hele hoge. Ja. Maar dat vind ik niet erg. Die staan daar. En, en, maar het landschap zelf... Uh, verder is, is niet aangetast. Ja. Het blijft gewoon uh, de wijze uitzichten en uh, ja, ook gewoon een rustig landschap. En als je aan de overkant fietst, uh, aan de andere kant van de Eems, als je daar fietst, dan is het heel onrustig. Daar dan word je helemaal niet goed van, van overal die molens die, die draaien en die soeven kunt... en ook nog het geluid bij, natuurlijk. Ja. Dus ja, ik ben het wel eigenlijk wel stiekem met je eens. Want ik vind het ook zo fantastisch om jezelf te verliezen. in een landschap met weinig prikkels, alleen de natuur. Ja. En als er dan overal als je, als je, toch nog als, iets staat. Als je ja. hier met de trein gaat en je gaat op een station. dat ligt aan de rand van het dorp. en je gaat even een tien minuten eerder en je gaat er even op een bankje zitten. en dan kijk je, dan zie je alleen maar de torentjes van dorpjes in de omgeving. en. De luchten en die zie je dan ook echt. Ben jij een Groninger van geboorte? Ja. Je praat helemaal niet zo Gronings. Jij bent toch ook Groninger van geboorte? Nee, net niet. Maar mijn ouders wel. oké. net ongeveer, nou ja, net voor de geboorte zijn ze vertrokken. Nou, maar dat kun je nog wel meekrijgen. Ja, ik versta het goed. Ja. Ja, maar jij klinkt helemaal... Het is hier hartstikke mooi. En dat dialect er dan ook nog bij. Ach, jongen. Oh, nou, kun je hem. Ja, Gewoon een stukje is. op de nationale <laughs> radio, Damion. jong. Oh, nee. Dus, nee, nee, nee, maar dat, dat is. Dat is ik, ik kom af en toe in Groningen. En ik ken het helemaal niet zo gek goed. En ik ben steeds weer verbaasd over hoe mooi het is. Ja, het is echt prachtig. En, en ja, dan, dan ben ik wel blij dat de mensen zoals jij zijn. Die zeggen we, we, we moeten het ook beschermen. En dat het vanuit de provincie ook niet mag. Dat vind ik wel wel. Ja, ik vind het heel goed. Een soort opluchting eigenlijk. Ja. Waar geniet jij nou het meest van? Los van de wijsheid Zijn er nog plekken in in de provincie waarvan je zegt, nou dat zijn, die horen echt bij mij? Ja, uh, Noordpool, uh, zo langs het, en uh, de Noordkant zo, uh, de Pool dus. Mm -hmm. Als ik, als ik mijn, mijn dochter woonde in Duitsland, in een, uh, nou, een beetje heuvelachtig, bergachtig gebied. En als die dan komt, dan had In ik de Alpen? Of, uh, wat zeg je? In de Alpen? Of? Nee, midden Duitsland. Oké. Okay. Maar als ik herhaal uit, uh, hoe heet het, uh, leer meestal. Mm -hmm. dan rijden we zo via Nieuwe Schans. en dan vaak via de polders. Ja. En die zitten dan ook weer helemaal van. oh, ik kan hier gewoon alles zien. Ik zie de wolken en ik zie de zon ondergaan. En, ja. Want dat zie je daar niet. Die wolken, hè, dat is het ook ja. wel. Prachtig. Ja. ja, geweldig. Nou, ik ben blij dat je even wat Groningen promotie hebt gedaan. <laughs> en uh, ja, nou blijf er gewoon heel lang wonen, zou ik zeggen. Ik ga er ook uh, niet meer vandaan. Kom ik af en toe wel eens voorbij fietsen? Ja, zal ik zwaaien. het is heel goed. Ja. En de koffie is klaar. Oh, dat is goed. Wie zit er op de achtergrond met te brommen? Ja, mijn zoon. Oh, hey. moet u niet, niet eens naar bed? Of, uh? Ja, het wordt op tijd. <laughs> nou uh, ik ga ook. Dankjewel, Harry. Oké. Okay. En uh, slaap lekker. Ja, mooi. Groningen. Ja, er gaat niks over Groningen. Roel, goeienacht. Hoi, hey, goeienacht. Wat brengt de natuur? Ik ben, ja? ik ben het helemaal mee eens is gewoon nu ook fantastisch. Maar je woont er uh, niet? Ik woon er niet. Ik woon in Zeeland. zeedans. Maar ik vind het wel even mooi wijs en zo. Maar ik heb ook nog iets anders vragen aan jouw harm, als ja. het kan. Tuurlijk. Um, ik geniet elke nacht, blijf ik uh, wakker en dan geniet ik echt van het duo, van het woordspel. Ja. En jij bent daar vaak zo cynisch over. Ja, ik vind... Ik vind ja. Ja. Nou ja, ten eerste vind ik... Wij, ik vind het eigenlijk stiekem heel jammer. Dan zit ik in een mooi gesprek en dan moet ik om kwart, ja, dat is waar, kwart voor ophouden. ik, oh, hadden we nog ja. maar een kwartiertje gehad. Maar dus ja, dat ook, is ook zo'n heb hebberigheid. Want dan als, het dan, als het dan nog een kwartier langer ja. was, dan denk je... Nou, kan nog wel een uurtje ja. door. Maar ik, ik uh, ben zelf ooit begonnen in de hoorspelen. Dus ik, ik ja. uh, luister daar toch met een soort beroepsdeformatie. Nou, dat moet, moet ik misschien niet meer doen. Want is, oh, okay. het is ook wel ja, dus... een beetje een herhaling. hoor Dan denk ik van, dan gaan we weer, weet je. Ja, maar ik, ik, ik hoor het voor de tweede keer. Ik vind, blijf het fantastisch vinden. Maar goed, dat is. Uh... Ik, vond, ik vond het wel maar, weer uh... geestig vanavond dat ze, dat ze ook acteerden dat ze aan het roken waren. Had je daar geen last van? Dan ze echt zo... Nee, ik kan niet zeggen. Ik vind het eigenlijk heel knap gemaakt. Maar ja, dat is gewoon. Ja, ja ik, ik, het ik vind ook. Ik, ik krijg soms ook een beetje. Dan denk ik, nou, nu acteren ze zelfs de sigaretten erbij. Maar. <laughs> ja. Maar je hebt dus ook hoorspelen gedaan? Ja, heel veel. In de ja, jaren okay. tachtig. Vertaald en okay. bewerkt en opgenomen in de oude hoorspelstudio van de NCV nog. Aha. Ja, dat waren magische tijden. Maar ik, ja, het is voor mij wel een beetje iets uit het verleden ook. Maar... Ah, ja. ja, maar ja. Ieder, ieder, ieder zijn heug. Ja. Ieder zijn heug, ja. Maar nu nee, maar, terug naar de natuur. De Zeeuwse natuur. Uh, ja, ik vind dan echt schitterend. Er dus, uh, wonen vrij weinig mensen. Zeker waar ik woon. Mm -hmm. En ja, de Haat in wijsheid is zo fantastisch mooi. En we zijn herhalend wat mensen eerder hebben gezegd van uh, deze nacht. Maar de luchten zijn verschitterend hier in Nederland. Ja. Want ik ben eigenlijk meestal niet in Nederland. En wat die meneer ook net zei, als je dan terugkomt... zijn toch wel een paar dingen waar je ontzettend van kan genieten hier. Ja, maar waar, waar ben je dan als je niet in Nederland bent? Nou, ik ben meestal in Zweden eigenlijk. Oh? Ja. En nou ja, ik, ik, ik heb het over luchten, maar de luchten daar zijn helemaal waanzinnig. Ja, maar, maar, anders, maar wel, anders. wel heel veel van die dennenbomen in Zweden vind ik altijd net iets te veel. Ja, het is... Het is, het is, het is, het is ja, inderdaad. En, en jullie hebben natuurlijk Polenlicht, dat hebben wij weer niet, hè? Ja, dat zou ik net zeggen. Die luchten zijn onwaarschijnlijk mooi. Maar het, het gek is, die, die Zweden zijn dat gewenst. Dus ik kijk er niet echt van op, maar ik, ik, ik, ik blijf... Uh, altijd geniet. Maar um, om terug te komen op Zeeland. Ja. Ja, hier vind ik het ook schitterend. Maar woon je in Zeeland? Uh, in uh, Rijnsdal. Dat is uh, tussen Brabant en uh, Walcheren, zeg maar. Oh ja, maar zeg maar bijna Walcheren. Ja, precies. En er wonen heel weinig mensen, dus je hebt alle ruimte. Waar... Het leuke is, je hebt aan de overkant van de Schelde heb je uh, veel Belgische industrie. En dan loop ik vaak in het piekerdonkers uh, s langs de Schelde. Mm -hmm. En dat is zo'n dus apart contrast tussen die vogels en die, die natuur... en dan in de verte al die licht van de industrie. Ja, dat is heel gek natuurlijk. Ja. ja, dat is heel gek, maar wel boeiend. Ja, ja, en ook een beetje spooky, denk ik. Ja, misschien wel, ja. ja. Als je het niet gewend bent, dan denk je eerst, waar ben ik nou toch ja, beland? Ik, ik ken natuurlijk ook bochtje hier, dus dan, uh, maar het is wel een apart contrast. Heb jij ja. iets verder met de natuur? Want je bent in Zweden en in Zeeland. Is, is ja, nog... ik, ik, ja. Vanaf mijn, uh, mijn hele leven al mijn helemaal gek op de, op de natuur. Want vroeger woonde ik in een uh, gebied waar vooral veel bossen zijn. En dan ging ik soms echt, s'nachts gewoon ook als een klein jongetje al mm -hmm. echt uh, urenlang panieren door de bossen. Wat Fantastisch. Prachtig. Leuk ja. ja. Ik ken, nou, ken Zeeland eigenlijk nog het beste uit de dagboeken van Hans Wanger. Die daar ja, ja. eindeloos ja. over schrijft. En toen ben ik ook ja. wel een beetje, een beetje besmet geraakt hoor. Want elke elke ja, keer ja. als ik er nu ben, kijk ik toch met andere ogen. Dus, Aha. Mooi. En dan wil ja, ik alleen nog van je weten waarom jij uh, in Zweden bent. Ja, ik heb, een, ik heb daar uh, vriendinnen en de meeste vrienden dus. Aha. En dat... ik, kan daar, uh, ik kan dat zo regelen dat ik daar, het, uh, dat ik daar vaak ben dus. dus. dan neem jij je werk onder je arm mee en dan... Uh... Ja, precies ja. Klopt. En, en wat doe je? Nou, ik heb een uh, gitaar en dan uh, doe ik vrijwillig werk op, uh, in bejaardenhuizen daar. Dan speel ik voor uh, ja, mensen in uh, bejaardenhuizen. Voor Zweedse bejaarden? Ja, de... het gek is. Ik, ik, spreek steeds, ik spreek nog steeds niet echt goed, echt, echt heel slecht. Steeds. In de jem maar... in uh, Svenska doe jij. Uh... <laughs> maar op de een of andere manier kan ik toch wel met ze communiceren. Dus... Ja, en wat zing ja. je dan voor ze? Al van alles. En alles. Ja, af en toe probeer ik ook wat uh, Zweedse kinderliedjes natuurlijk. Ik, ik, ik het dat... dan van vroeger. Ik denk dat jij je gitaar wel in de buurt hebt, toch? Uh, ja, maar ik ga nu niet spelen, sorry. Niet, niet eens een heel klein kinderliedje? Nee, nee, sorry. Nee. Oh, jammer, ik was nu wel heel benieuwd geworden. Ja, ik ja, het doe het met liefst hoor, maar het is ook niet uh, technisch echt zo. Het ook niet heel veel voor. Dus. ik was echt zo benieuwd naar jouw steenkolenzweet. Mijn nee, steenkolen? Nou ja, dat, dat laat ik helemaal passeren. Want uh, dan moet ik echt weer een paar weken daar zijn. En dan komt het een heel klein beetje los, maar. Ja, ja. Weet je, die Zweden praten allemaal, tenminste, de jongere Zweden praten allemaal Engels. Dus... Tuurlijk. Oh, je ziet dan dat het Engels uh... voor ze, maar die bejaarden die kijken dan een beetje van... Nou, nee, het... maar, maar op een of andere manier kun je, met, uh, kun je altijd wel goed communiceren met... Leuk. Wat mooi ja, dat, ja, je, dat je van de natuur geniet en dat je voor ja. bejaarden speelt. Volgens mij ben, je, ja, ben jij wel een beetje mooi, een evenwichtroel, ja. toch? Ja, ja. Je bent in balans. Ja. ja. <laughs> mooi, dankjewel. Nee, nog fijne uh, uitzending. Ja, en jij, uh, nou ja, veel, veel geluk uh, in Zweden weer. Ja, dankjewel. Slaap lekker. Oké. Okay. Dag hoor. Hoi. Dan gaan we nog even naar Jaap. Jaap, nacht. Ja, dag harde met Jaap. Hoi. Hallo. Wat brengt de natuur jou? Heel veel. De natuur die brengt mij verschrikkelijk veel rust. Altijd. Uh -huh. Maar ik heb ze net ook uh, aan de telefonist verteld. Een jaar of wat geleden heb ik als beroepschauffeur. Ik heb er helaas twee hele zware ongelukken gehad. Oef. Maar bij mijn eerste zware ongeluk die ik gehad... dat is al tien jaar terug, denk ik, zo'n beetje... waar ook helaas een dode bij betrokken was... Ja. Yeah. dan kom je thuis of dan word je thuisgebracht... en, en, en ja, dan ben je helemaal verslag. Hè? Want je wereld die is eigenlijk helemaal ingestuurd. Even. Ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een shock ben je dan. Eigenlijk wel. En toen ben ik de volgende dag... Ben, heb ik de fiets gepakt. Ik, ik heb tegen mijn vrouw gezegd... ik ga eventjes een stukje fietsen. Ik nam de hond mee... Een hond waar ik ook heel veel plezier van gehad heb. Die is helaas er nou niet meer. Mm -hmm. Toen ben ik naar het bos gegaan, vlak na dat ongeluk. Ik ben op een picknicktafeltje gaan zitten. En ik weet dat ik, en ik, weet dat ik een sigaret opgestoken heb. Mm -hmm. En de hond die zat bij me en ik ben gewoon in slaap gevallen. In slaap gevallen, ik snap niet hoe het kan. Maar, dan... maar na die tijd ben ik... Zo onder de indruk gekomen van de grootheid van de natuur wat onze schepper ons allemaal gratis gegeven heeft. Ja, dat is gewoon onvoorstelbaar. En zodoende zeg ik ook, uh, de natuur die geeft je rust altijd, maar ook zeker op een moment als je het nodig hebt. En mm -hmm. je vraagt het niet om, maar je krijgt het. Ja, ja. Zou dat ook te maken kunnen hebben, denk, ik, denk je, dat na zo'n zo enorme gebeurtenis... dat je zenuwen veel bloter liggen en dat, je dan, dat dat allemaal harder bij je binnenkomt? Het is heel best mogelijk hard. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet. Nee, want je, be ik besch weet het echt niet. je beschrijft nu maar een soort ja, enorme natuurervaring, hè? Ja. En sowieso, de natuur die geeft je altijd wel... Fantastisch mooie dingen als je je er maar voor open mm -hmm. Maar toen op dat moment, die middag, het was laat in de herfst, maar het was prachtig weer. Ja, uh, ja dan zit je zo in je gaat de vrije loop. En ja, misschien leg je je zenuwen daar onbewust op bloot, ik weet het niet. Nee, maar, ja, maar, maar, maar na een, maar... een dodelijk ongeluk denk ik wel hoor. Dat is toch wel heel o, heftig. Ja, het is zeker ernstig. En, en je zei dat ik heb twee keer een ernstig ongeluk gehad? Ja, een goed jaar later kreeg ik er nog eentje. Zo. Ja. En, en, en hoe moest je dat dan weer verwerken? Ja, hoe moest je dat verwerken? Ik, ik weet daar eigenlijk niet een goed antwoord op. Uh, zulke soort dingen, dat gebeurt je, dat overkomt je. En, en, en ja, ik zeg altijd, uh, de grote schepper die weet wat, wat dat je nodig hebt. Ja, maar dat, en laat dat... ik het daarop houden dat mm -hmm. dat bij mij ook zo gebeurd is. Maar ja. en, en, dat, dat, dus Eigenlijk zegt hij van mijn geloof heeft me geholpen om dat te, te verwerken en dat een plek te geven. Maar ik denk wel dat het heel zwaar is om twee zware ongelukken op je dak te krijgen. Dan moet je het toch ook wel aankunnen gek genoeg. Ja, maar ik heb ooit eens een keer iets gehoord van een collega van me... en ik weet de juiste woorden niet meer wat die jongen tegen mij zei... Mm -hmm. Maar een mens die krijgt zoveel te verwerken als dat ze schouders kunnen dragen. Ja. En dat je schouders iets kunnen dragen. Ik, ik denk dat hij, en dan hij met een hoofdletter... Mm -hmm. dat hij heel goed weet van wat als je kan dragen. Denk ja. ik. Dat kan, ja. Maar ik, ik, ja, je komt gek genoeg toch ook mensen tegen... die zoveel te dragen krijgen dat het niet meer te dragen valt, hè? Dus dat zou je haast zeggen. Dat, nee, maar dat, dat, die ken ik ook wel uit de praktijk, ook uit mijn eigen leven. Sommige mensen krijgen zoveel op hun dak. En anderen ja. lijken wel door... Bedoel, elk huis heeft zijn kruis. Maar, en, en iedereen krijgt zijn portie. Maar je hebt ook mensen die wel door het leven heen lijken te, te, te, te vlieren fluiten. Die hebben nooit iets. Maar ja, het is niet... Ja, dat heb je soms ook wel. Ja. Maar die vragen die heb ik soms ook wel, hoor. Mm -hmm. Ik heb het? soms ook vaak gedacht van waarom is mij dat gebeurd? Dat bedoel en, ik. En, twee keer is wel veel. Ja. En hoe gaat het nu met je? Heel goed. Nou, dat vind, heel ik, wel, goed. vind ik wel heel fijn om te horen. <laughs> Want, ik heb er bij tijd en wij hebben het best nog wel eens last van gehad. Ja, dat snap ik. Alleen, ik moet nou ook eerlijk zeggen, ik rijd nou niet meer internationaal, wat ik vroeger altijd wel gedaan heb. Ik rijd nou s'nachts. Dus uh, dat is sowieso al rustiger, ja. maar het gaat verder voor de rest, het gaat gelukkig heel goed. Alleen ik moet wel zeggen, ja je houdt er wel wat dingen ervan over. Bijvoorbeeld, uh, zo graag als ik vroeger uh, een James Bond film mocht zien, oh, ja. en dat gestunt met die auto's vond ik vroeger prachtig. Nou dat soort dingen, dat meid ik nou liever. Ik begrijp dat heel goed. Ja, mag ik je ja. danken voor je gesprek? En, uh, oog op de weg weer, want je zit nu ook weer te bellen en te rijden. Hè? Dat is toch wel weer... Uh... Ja, maar ik heb oortjes in, hoor. Ja, dat is, dat, dat is wel het minste natuurlijk. Maar, <laughs> en waar rij je nu op dit moment? Ik rij nu bij Arnhem. Aha, en hoe lang moet je nog? Nou, nog een uurtje en dan ben ik weer thuis. Oké, okay, nou, dan ben ik heel blij dat je gebeld hebt. En uh, rij voorzichtig. En, uh, ik zal het doen. laten we maar gewoon hopen vanaf nu uh, zonder ongeluk, hè? Ja, dat hoop ik ook. Ja, Gaan we vanuit. Dat hoop ik ook zeker, Harm. Ja. Dat, dat grote roergangen je dan maar uh, mogen helpen. Dankjewel. Uh, Daar wacht ik altijd, de mensen van. Ja. Heel goed. Rij voorzichtig. Morgen zit hier Mieke van der Wij met Aukje Dorenbos. Zij is business manager bij DSM. Over de vraag... Wat hebben mode en DSM met elkaar te maken? Ik ben benieuwd. Het was uh, fijn om hier te zijn. En hierna klinkt de nacht anders bij de FARA. En als u niks meer hoort, uh, zou ik zeggen...